8 uur. Het NOS-journaal. Herman Vriend. Opnieuw veel doden bij protesten in Libië. Drie Duitse militairen in Kunduz gedood. En opstelten verwerpt voorstel Wilders over rechters. Bij de protesten in Libië zijn gisteren opnieuw tientallen doden gevallen. Alleen al in één ziekenhuis in de stad Benghazi... zouden 35 lichamen zijn binnengebracht... De protesten in Libië zijn al dagen aan de gang. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in totaal meer dan 80 betogers doodgeschoten. De protesten zijn gericht tegen het regime van de Libische leider Gaddafi, die al 41 jaar aan de macht is. De oproerpolitie maakt de laatste dagen telkens hardhandig een eind aan de demonstraties. Ook in andere landen in de Arabische wereld blijft het onrustig. Voor het eerst waren er protesten in het golfstaatje Kuwait. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op. Het waren voornamelijk immigranten die in Kuwait werken. Ze eisen meer rechten van de regering. De demonstratie werd neergeslagen door de politie... die daarbij onder meer waterkanonnen gebruikte. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers in Kuwait zijn gevallen. Bij de protesten in de Bagrijnse hoofdstad Manama is gisteravond geschoten op betogers. Die hadden zich opnieuw verzameld op het centrale Parelplein. De oproerpolitie heeft het plein met geweld schoongeveegd. En daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. In Jemen kwamen zeker drie mensen om het leven bij confrontaties met het leger. Tienduizenden mensen gingen daar gisteren op de dag van de woede de straat op... om te protesteren tegen president Saleh. De demonstraties in Jemen duren nu al langer dan een week.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 In Amsterdam zou het gaan om vier apparaten. In heel Nederland gebruiken meer dan 100 gemeenten het apparaat. In Utrecht besloot burgemeester ze twee jaar geleden al... om een aantal moskito's in de wijk Kanalen eiland uit te schakelen. In Amsterdam is gisteravond een parkeergarage van de gemeente uitgebrand. In de garage vlakbij de Gooisseweg stonden veeg- en vuilniswagens. Hoeveel is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen...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 De dag begint bewolkt en droog met temperaturen rond het vriespunt. Later neemt de oostenwind in kracht toe, vooral in het noorden. Daardoor voelt het behoorlijk koud aan. Het wordt 1 graad in het noorden tot 5 graden in het zuiden. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het westen licht regenen. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat ons land er niet beter op is geworden onder Rutte. En als rapportcijfer krijgt zijn kabinet een mager zesje. Meer opmerkelijke resultaten uit eigen onderzoek vanavond live in het nieuwe politieke debatprogramma Zwart-Wit. 10 over 9 bij de Caro op Nederland 2. Beleef de magie van de topschaatsen in Tjalf. De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in Tiel of 1. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera winkel of op schaatsen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Kleren maken de man en de vrouw helemaal tijdens carnaval. De nieuwste mode kunt u straks beluisteren hier op deze zender. Japan is boos op Nederland, maar we beginnen met de dominorevolutie in het Midden-Oosten. Tientallen doden, mogelijk al bij de onderste de laatste dagen in Libië. Vanuit verschillende steden komen, vooral via de sociale media, berichten over een groeiend verzet tegen kolonel Gaddafi. Aanvankelijk was de opstand vooral in het oosten, maar ook in de hoofdstad Tripoli wordt nu betoogd. Er zijn vrijwel geen buitenlandse journalisten in Libië, dus een betrouwbaar beeld van de situatie is er eigenlijk niet. Websites worden geblokkeerd, de elektriciteit nu en dan afgesloten. Vooral in Benghazi was het gisteren rumoerig. Er zouden veel doden en gewonden zijn gevallen. Op Al Jazeera deed een ingenieur vanaf de straat een indringend verslag want Gaddafi anymore. There is a big massacre. Here, the people are really upset. Where is the United Nations? Where is Obama? Where is, where is the rest of the world? Het is hier een slachtpartij. De mensen zijn erg boos. Waar zijn de Verenigde Naties, Obama en de rest van de wereld? Mensen sterven hier op straat. Luister naar ons, zo besluit deze man zijn noodkreet. Een andere ooggetuige in Benghazi vertelt over de rol van het leger in de stad. De armie kwam met tanks en ze vertellen ons dat ze hier zijn om ze te beschermen. Maar in sommige plekken van de stad is de armie mensen schieten. En ook heb ik gehoord dat ze het aardappel hebben gehaald. En er zijn aardappelen met meer armie. Een deel van het leger zou dus aan de kant van de demonstranten staan. Maar er zijn daar blijkbaar toch ook nog soldaten die op ze schieten. En er worden meer soldaten ingevlogen. Hier in de Nederland probeert de Libische mensenrechtenactivist Fatih Ben Khalafi... de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Hij is een politiek vluchteling en kwam vorig jaar naar Nederland. Volgens hem heeft de oppositie heel wat in gang gezet. There is a lot of movements, uh, opposition movements against against Gaddafi regime. And Gaddafi's control now in this moment is just in the center of Tripoli. You can see it in the TV. But outside the de different uh, place in in in the capital. Out of control, of Gaddafi. Gaddafi heeft alleen het centrum van Tripoli nog in handen. Daarbuiten heeft hij het niet langer voor het zeggen. En volgens zijn informatie kiezen leger en politie in Benghazi eh, en ook in andere delen van het oosten van het land de kant van de demonstranten. Gaddafi zou het daar niet meer onder controle hebben. In Benghazi, yes. In Benghazi and the east part of Libya, yes. Uh, one uh, big officer, military officer, he spoke in the Jazeera. En hij zei dat het regime in dit deel van het land is afgelopen. En hij vroeg hem om uit Libië te gaan. Dus ja, het is een bevestiging van wat ik zeg. Een belangrijke legerofficier zou op Al Jazeera hebben gezegd dat het in dat deel van het land afgelopen is met Gaddafi. En hem hebben opgeroepen om het land te verlaten. U hoorde Fatih bin Ghaliyafi. En dan afgelopen nacht dus, voor het eerst ook opstand in Tripoli. Maar, um, Katrien... Ja, Daar heb precies. jij alle informatie over. Nou ja, dat, dat is inderdaad uh, wat je nu vooral hoort. De afgelopen nacht heeft het zich vooral naar de hoofdstad verplaatst. Vele, vele kilometers oostelijker dan waar het eerst was. In het oosten is het echt bolwerk van verzet. Komen ook de meeste berichten vandaan. Maar dus nu ook voor het eerst veel uit Tripoli. Over de precieze aantallen gewonden en doden... krijgen we niet echte berichten. Tenminste geen cijfers waarvan we zeker weten dat ze waar zijn. Wel op basis van berichten van lichamen... die in ziekenhuizen worden binnengebracht... Bijvoorbeeld EP zegt dat in het ziekenhuis van Benghazi dus wel in het oosten 35 lichamen zijn binnengebracht. Amnesty heeft het ook over 15 doden in de nabijgelegen stad Al Bayda. Die zouden daar het ziekenhuis zijn binnengebracht. We weten dat dus niet. Ik zei het al: ook veel onafhankelijke media zijn er niet. Veel websites zijn gesloten. Facebook, die van Al Jazeera ook gedeeltelijk geblokkeerd. Er is een semi-onafhankelijke krant in Libië die heet Curina. Ik weet niet precies of ik het goed uitspreek. Die schrijft dat de regering een aantal hooggeplaatste mensen in de regering wil vervangen en de overheid ook wil herstructureren. Maar zeker is weer niet of dat bericht nou is gekomen... naar aanleiding van de protesten of dat dat sowieso al ja, bericht zou zijn. Dus ook dat weten we niet. Er is een andere krant, die is wel regeringsgezind. Die heet Al-Saf al-Aqdar. En die uitzicht een heel dreigende taal. Dus het is gewoon een spreekbuis, dus, spreekbuis. Die zegt dat de autoriteiten gewelddadig en met overmacht... op de protesten zullen antwoorden. En dat doen ze eigenlijk min of meer al. Uh, CNN meldde gisteren ook dat Gaddafi zelf ook op straat is gegaan. Dat is een soort demonstratie voor zijn eigen... Regime. En er waren ook heel veel supporters. Van. En we moeten niet vergeten dat hij heeft ook heel veel aanhang... in grote delen van het land. Maar dat was natuurlijk westen. Tripoli. Hè? En de opstanden die zijn in andere delen van het land. Die zijn vooral in het oosten. Maar goed, ik zei al, het verspreidt zich toch meer naar het westen nu... richting Tripoli. Dus de positie van Gaddafi, dat lees je uit alle berichten... wordt er wel degelijk meer in het nauw gebracht. Hij komt meer onder druk te staan. Verder nog wat tweets. Ja, het is opmerkelijk, want je hoort in één kant... dat heel het internet is afgesloten. En er wordt wel getwitterd. En er wordt wel getwitterd her en der, ook uit dus Libië... Maar het zou kunnen zijn dat het in Tripoli is dat daar nog wel internet is... en andere delen van het land in het oosten weer niet. Een paar tweets kan ik er even uithalen. Eentje zegt, Egypten-guiden heet hij... People are getting there. It took some time in Egypt. There are more hazards here. Don't conflate the situations. Verwar het niet met elkaar. Het is hier veel gevaarlijker, zegt hij. Een ander zegt... We are not benefiting from Gaddafi's political system. All we want is freedom. We want you to leave, Gaddafi. Leave and never come back. Nou, dat is duidelijke taal. Een andere zegt dat er... Drie Um, Hoge militaire officieren zouden zijn aangehouden, gearresteerd... omdat ze weigerden op uh, anti-Kaddafi-protesters uh, te schieten. En ook dat hoor je meer, dat er dus ook verdeeldheid is... binnen het leger, binnen de politie. En tot slot nog eentje zegt Shabab Libya, heet hij op uh, Twitter. Libyans are hitting the streets all around the world tomorrow... calling out for this cause, power in numbers. Grotere getalen die de straat op gaan, ook tomorrow. Dat is dus nu, vandaag, morgen, of vandaag de dag. Praten we verder over, over Tripoli over de situatie in Libië... met Gerard Steegs, de Nederlandse ambassadeur in uh, Libië. Meneer Steegs, goedemorgen. Goedemorgen. De situatie lijkt zich toch wel uh, te verergeren. Tientallen doden horen we uh, ondertussen. Um, zijn dat ook de berichten die nu bij u binnenkomen? Ja, ik heb gisteravond nog uh, gesproken met uh, een uh, diplomatiek vertegenwoordiger... van een van de EU-landen die in Benghazi woont... En hij is uit zijn kantoor geëvacueerd. Um, en meldde ook uh, diverse gebouwen die in brand stonden. Uh, het feit dat inderdaad regelmatig uh, dode lichamen in de ziekenhuizen worden binnengebracht. En een uh, totale uh, toestand van, van wanorde en, en gevechten uh, door de hele stad heen. Hm. Dus Want... ja, dat kan ik vanuit, vanuit uh, wat ik van de, een oogtuige daar gehoord heb wel bevestigen. Ja, wanorde, gevechten. Weet u ook of er een soort van verdeeldheid is binnen het leger? Want daarvan krijgen we dus nu ook berichten binnen. Hetzelfde, er, er zijn uh, geruchten in Benghazi, hij kon die niet bevestigen dat uh, er politie uh, naar uh, de kant van de protesteerders is overgestapt en dat zij ook wapens aan deze protesteerders zouden hebben gegeven. Dat is, moet ik heel precies zeggen, niet bevestigd uh, en dat is iets wat hij ook niet kon bevestigen, maar dat is wel wat men in Benghazi op dit moment vertelt. Ja, Als dat het geval is, dan krijg je een burgeroorlog. Dan hebben we in ieder geval een hele ernstige situatie te pakken. Ik begrijp dat er inderdaad ook uh, troepen worden ingezet nu in Benghazi. Daar had hij het ook over. Um, er is heel duidelijk een ontzettend ernstige situatie aan het uh, ontstaan in Benghazi. Dat is uh, op alle manieren wel duidelijk. Het, uh, het regime zou ook uh, het internet eruit uh, gooien. We krijgen berichten binnen dat afgelopen nacht het ook uh, helemaal plat heeft gelegen. Heeft u nog wel verbinding? Ja, ik heb net toevallig nog tien minuten geleden met mijn moeder geskypt. En zoals u weet kan dat niet zonder internet. Nee. Um, en dat heb ik gewoon met mijn Libische abonnement internet uh, kunnen doen nog. Dus ik heb in ieder geval hier zelf nog de beschikking over internet. Um, en ik bel met u op een uh, Libische mobiele telefoon, dus ook die doen het nog. Ja, dus dat betekent dat ze misschien delen van het land uh, proberen de verbinding af te sluiten met de rest van de wereld. Ja, wat ik weet van uh, diezelfde collega die in Benghazi woont... is dat hij geen internet meer heeft... en dat hij ook geen uitgaande telefoongesprekken meer kan plaatsen op zijn uh, mobiele telefoon. We hebben het over Benghazi, eh, maar we horen ook berichten dat het steeds dichter bij Tripoli komt. Ja, daar ben ik een beetje voorzichtig in. Ik heb hier nog niet... Ik, ik rijd rij door de stad rond en ik, ik kijk ook goed om me heen. Ik heb hier nog niet gezien dat er... Uh, ...protesten tegen Gaddafi op een uh, grotere manier plaatsvinden. Um, ik heb gisteren wel gezien dat er enorm veel, vaak heel gevaarlijk rijdende Gaddafi-supporters... ...met vlaggen uit auto's en, en scanderend uh, door de stad rijden. Um, er is ook een grote manifestatie geweest op het Groene Plein. Zoals u weet misschien het uh, Centrale Plein hier in Tripoli. Um, er zijn gisteravond uh, allerlei rapporten geweest over vechtpartijen. Maar ik ben daar een beetje voorzichtig in, want... Er zijn hier ook nogal wat railschoppers die van de huidige wat uh, ja, uh, anarchistisch soms aandoende situatie met al die rondrijdende uh, fanaten uh, gebruik maken om wat herrie te trappen. Uh, dus ik ben een beetje voorzichtig om de aard van de problemen die er in Tripoli zijn geweest ook uh, te zien als, als anti regime demonstraties. We hebben straks uh, later vandaag een uh, extra ontmoeting met uh, de EU-collega's. Dan gaan we ook informatie uitwisselen wat iedereen gehoord heeft. En dan hoop ik ook een beter beeld te hebben van wat er uh, precies aan de hand is in Tripoli. Um, en dan zullen we ook natuurlijk alle Nederlanders hier ja. op de hoogte brengen. En kijken of er daar uh, een verandering van uh, de status die we op dit moment hebben afgegeven nodig is. Bel we u later vandaag nog eventjes voor nog meer informatie over Libië. Ik dank u wel voor dit moment. Gerard Steeks was dat, de ja, Nederlandse ambassadeur in Libië. Dan gaan we van Libië, ietsjes verderop, naar Marokko. Want ook in Marokko worden de dit weekend protesten verwacht. Via de sociale netwerksite is zondag 20 februari, morgen dus, uitgeroepen tot Dag van de Waardigheid. Rob Zoutberg is vanuit Spanje naar Marokko gegaan. Rob, um, waarom gaan de Marokkanen de straat op? Ja, nou, je, je kan zeggen grote lijnen. Hè. Overeenkomsten zijn er natuurlijk met situaties in andere Arabische landen. Eén grote noemer kan je erboven plakken. Malaise, het gaat om armoede, het gaat om analfabetisme hier in het land. Een punt bijvoorbeeld, dat raakt zomaar de, de helft van de Marokkaanse bevolking. Het zijn dezelfde ingrediënten, dan kan je zeggen, die we natuurlijk ook in Tunesië, die in, in Egypte en ook in de andere landen zien. Uh, dat zijn redenen waarom mensen de straat op te gaan. Maar let wel, kijk, dit is wat er hier gebeurt in Marokko, is ook in, in zekere zin een soort Facebook opstand, hè, opgeroepen via de sociale netwerken om de straat op te gaan. Al vermengt het hier zich, en dat is de voorspelling voor morgen... wel met andere groepen die, al, die we al langer in, in, in uh, Rocco de straat hebben opzien uh, op gaan. Bijvoorbeeld de uh, fundamentali, fundament, kom er niet uit, fundamentalistische beweging... gerechtigheid en deugd van Sheikh Abdesalam Yassin. Die staat hier morgen ook op straat. En ook mensenrechtenorganisaties die, we, die eerder de straat op zijn gaan... dat vermengt zich uiteindelijk onder al die noemers die ik je net noem... Ja. Die staan hier allemaal morgen op straat. En de, de regering, de machthebbers, oftewel namens de koning... hoe gaan die reageren? Is daar al iets van te zeggen? Ja, nou, het, daar is, ja er is wel zeker iets over te zeggen. Kijk... Je moet één ding... Ik hoor jullie uh, praten over Gaddafi. Vergelijk hij natuurlijk absoluut niet... Met een, met een figuur hier als Mohammed VI... de koning uh, sinds 1999 uh, van dit land. Hij is hier de grote leider. Een historische figuur. Een alomgewaardeerde figuur. Geldt hier als aanvoerder van de gelovigen. Volgens, zoals het omschreven staat... is het volk hier niet zijn onderdaan... maar zijn zijn ondergeschikte. En via hem zullen ook hervormingen... in Marokko tot stand moeten komen... Dankzij hem, desondanks hem, maar het zal via hem moeten lopen. En je ziet dat de Marokkaanse uh, uh, uh, overheid al aan het, aan het reageren is, al aan het vooruitlopen is op wat ze zouden kunnen doen. Hè. Er is een compensatiekas hier ingesteld om hoge voedselprijzen en brandstofprijzen in toom te houden. Er is dus een huisvestingsprogramma afgekondigd. Nou. Al na gelang de opkomst morgen hier in Rabat in een andere steden groter zal zijn... zal de overheid verder gaan reageren. zoals dat ons de verwachting. Oké, okay, dan gaan we morgen van je horen. Dankjewel Rob. Rob Zoutberg was dat, vanuit Marokko. Straks diplomatiek ongenoegen tussen Japan en Nederland. En de verkeersinformatie bij de AWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, we gaan het hier hebben over Nederland, maar we nee. gaan het vooral uh, toch. Er is toch niks in Nederland te melden. Nee, helemaal niks. Dat nee, moet nog daarom... even wachten straks met de beursbezoekers en zo. Maar ik wil het vooral even hebben over de drukte richting uh, wintersport. Um, laten we, om te beginnen even Duitsland. Waar moeten we op letten? Uh, grote pluim trouwens voor degenen die vandaag zijn uh, gaan reizen... want daar valt het eigenlijk hartstikke mee uh, in Duitsland. De enige files die ik tegen ben gekomen zijn net over de grens. Dat was gisteren ook al het geval. Op de A3 Arnhem-Oberhausen, vlak voor het knooppunt Oberhausen... zo'n 7 kilometer file... Heeft te maken met de werkzaamheden die daar een poosje gaande zijn. Maar dit is duidelijk een uh, 7-kilometer vakantiestel van uh, Nederlanders. Hm. Voor de rest, uh, in Duitsland gaat het op dit moment nog wel mee. De enige file die, die in Zuid-Duitsland, in Beieren staat, is op de Ring van München. Ja. Al een stuk zuidelijker. Daar staat zo'n 9 kilometer. Maar dat gaat straks anders worden hoor. Ja, want de Ring van München, Jurlanden, dat is gewoon ja. een heel eigenlijk. Als dat je in de is, wintersport moet. Uh, ja. Maar ook daartussen hoor, zit nog een uh, lastig uh, parcoursje. Zeg maar, het stuk uh, Würzburg, Neurenberg en München. Daar komen straks zeker files te staan. Dat is gewoon niet uit te blijven. Niet alleen die Nederlanders zijn op weg, ook veel mensen uit Scandinavië. En die moeten dan heel Duitsland doorgaan. Ja. En de Duitsers zelf voor een weekendje skiën. Dus daar gaat het echt uh, een stuk drukker worden. Uh, hoogtepunt denk ik zo tussen 10 en 12 dat daar de files staan. En in Frankrijk, want er zijn natuurlijk ook mensen die naar de Franse Alpen uh, toe gaan. Waar moeten we daar uh, op letten? En ja, is het dat... daar al druk? Daar, nou, ook daar heel goed om door te rijden. Amper is allemaal niet heel wat de Fransen mij melden. Het enige waar het daar straks gaat vastlopen... is als je zo'n beetje uh, de borden van Lyon, Genève en Lyon... richting uh, Franse Alpen gaat zien. Daar gaat het uh, behoorlijk vastlopen. Dan de route van Macon naar Genève, de A40. Maar ook Lyon, Chambéry, Albertville. Maar dan ben je al heel dicht bij je bestemming. Ik ben je er al bijna. Juist. Oké, okay. Jolande, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En waarom is die vakantie omdat het volgende week carnaval is? Dus is de grote vraag, wat doen we aan? Die vraag leeft ieder jaar bij de carnavalvierders. Er wordt ontzettend veel geld aan de kleding uitgegeven. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer... die zijn ogen uit in een carnavalswinkel in Zuid-Limburg. 2000 vierkante meter kostuums. Dit is misschien wel de grootste carnavalswinkel van Nederland. Helemaal in Heerlen. Goedemiddag. Paul Bartels, u heeft deze hele grote zaak. En hier kunt u uw brood mee verdienen. Hier kan de baas hem brood mee verdienen. En heel veel medewerkers, ja. We hebben thema's. Clownsthema, Halloween, nationaliteiten. Dat blijft ook altijd eigenlijk bestaan. Western, cowboy blijft bestaan. En wij proberen binnen die thema's inderdaad vernieuwing te brengen. Stel, hè? Stel dat ik mee zou willen lopen in een carnavalsoptocht. Hoe zou ik er dan... Uh uit moeten zien als ik uh, van deze tijd ben. Heel actueel. Ten eerste staat bij ons voorop. Niet de actualiteit. Of inderdaad het pakje aan zich. Bent u echt een... een, een, een lollig persoon? Ja, die kan beter dan een pakje aantrekken. Dat ziet u toch wel. neus hebben we ook voor u klaar liggen ja, ja. als het moet. Maar het moet niet te duur zijn, hè? Hoeft niet. Het kan zelfs al vanaf 10 euro. Nou, laat u nou eens wat zien. Kijk, ik kan ook als uh, kabouter door het leven... Bent u zelf nou zo'n feestneus? Je moet wel inderdaad een uh, positief, vrolijk persoon zijn. Anders ben je toch minder geschikt hier in de branche, vind ik. Waarom kijkt u nou zo? Uh, ja, het is, is inderdaad een vraag... wat ik in de loop der jaren eigenlijk vrij zelden gesteld krijg. Maar ja, wat wou u mij nou aantrekken? Ik vroeg iets actueels. Maar ja, uh, clown, dat was in 1960 natuurlijk ook al. Hier ziet u bijvoorbeeld een combinatie. Die vindt u dus nergens. Die maken wij dus zelf... Maar ondanks dat u inderdaad zeer geschikt bent voor een clownspakje, want dat denkt niet toch tot het voor u de topper is, is het ook heel mooi voor deze voor je aan te trekken. Dit is een renaissancepak, maar daar gaat u eigenlijk op. Nummer chic. Ben ik onherkenbaar. Kan, hoeft niet. Dag mevrouw, weet u wel hoe u zich gaat verkleden? Ja, ja als ijskoningin. Als ijskoningin? Ja, ja dat is een witte rok, maar er moet nog van alles uh, opgemaakt worden. Dus alleen maar de onderrok. Ja, daar moet natuurlijk nog wat leuks op. Ja, er moet nog helemaal versierd worden. Ik ga zelf wat maken, ja. ja maar maar voor mijn kl kleinzoon. Nee, nee ik, ben, ja. ik ben echt heel serieus. Radio 1-journaal. Ja, dan moet ik eerlijk wat dialect praten, hè. Niet. Nee. Ik kom er gewoon uit Hilversum. Dus daar ken ik beter Nederlands, hè. Als verstaat je het niet zo Ja, goed. doe maar, ja. ja. Wat wilt u dan maken? Voor mijn kleinzoon een piratenbroek. En zorgen moet hij hebben, dus... Uh, Kijkt hij uh, ook naar dat programma zeker? Tuurlijk, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is de wens van alle kleine jongens, hè. Uh. Zo. Succes, hè? Ja, achter de naaimachine. Ja. Wat. Nou, u mag nu weer Limburgs praten. Dank u, hè? Ja. Alsjeblieft. Mevrouw, het staat u prachtig, deze cowboyhoed. Bent u nou zoiets op zoek? Nee, ik was niet aan het kijken gewoon. Oh, gewoon voor de lol. Just voor de lol, ja? Ja. Meneer wil hem ook opzetten? We ja. hebben nog, eerlijk gezegd, nog nooit zo'n grote winkel gezien van carnaval. Ja, maar ja, ik kom van België. Zou u niet iets uh, politieks moeten doen? Nee, we hebben al zeven maanden geen regering, dus laat maar zo. Dat is al zeven maanden carnaval. Ja, al zeven maanden carnaval, ginder. Ja. Dat is echt carnaval. En die Bartels, zo'n kaboutenpakt, daar loop je toch mee voor gek? Met zo'n puntmuts. Niemand loopt voor gek met de carnaval. Dat is één grote feestboel bij elkaar, dus voor gek loopt er niemand. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. De reportage was van Jeroen. Jeroen Schutteisen was dat. De walvisrail dan. We hadden het er vanochtend eerder over. De walvisrail tussen Nederland en Japan. Japan heeft zijn walvisjacht moeten staken door acties van walvisactivisten van Sea Shepherd. En is daar boos over. En de Nederlandse ambassadeur moet daar op het matje komen. Radboud Molijn is Japankenner en directeur van DUYAT, een Nederlands-Japanse handelsorganisatie. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Die walvisvaart, laten we daar nou eens even over beginnen. Hoe belangrijk is die nou eigenlijk voor Japan? Economisch in ieder geval zeker niet belangrijk. Japanners eten nauwelijks walvisvlees. Dus dat is op zich al niet een afzetmarkt. Er zijn wat dorpjes en steden en een aantal delen van Japan, Noordwest-Japan... plaatjes als Wada en Kaji, die leven van de walvisvaart. Maar als je dat kijkt op het grote plaatje, is dat eigenlijk niet van groot belang. Het is cultuur, het is traditie. Het is traditie. Er um, zitten natuurlijk nog wat andere vragen achter ook. Hè? Een vraag is, van wie is de zee? Is de zee vrij? Kan je daar gewoon <coughs> vrijelijk in vissen of niet? Um, en, um, maar is dat. U begint over die andere vragen. Maar ja. is dat dan de reden voor Japan om zo op te treden? Om elke keer zo op die walvis te hameren, letterlijk en figuurlijk? Nou ja, er liggen natuurlijk een aantal afspraken aan te uh, aan grondslag. Hè. Japan heeft een zeker kwotum gekregen om op walvis te jagen. Je kan je afvragen of dat nou zeg maar, allemaal voor uh, wetenschappelijke doeleinden is, hè, zoals het uh, gesteld wordt. Uh, en hoe die quota zijn vastgesteld, daar kan je natuurlijk een hoop uh, vraagtekens bij zetten. Maar desalniettemin, de Japanse overheid die beschouwt het als iets illegaals. om um, deze bootjes, de walvisvaart, te, te, te belemmeren. Nou, dat, dat, dat voor een deel is dat misschien nog wel uh, voorstelbaar. Aan de andere kant vraag je je dan af. waarom houden ze dan zo vast dan aan die walvisvaart? Wat, wat zit er dan achter? Is het dan een hele machtige lobby uit die, uit die kleine dorpen? Nou ja, dat is het. Hè. Het, is, um, het is traditie. Um, mensen doen vaak natuurlijk niet graag. doen graag geen afstand van hun tradities. Ik bedoel, kijk even naar een heel ander element hier bijvoorbeeld. De onverdoofd slachten bijvoorbeeld, hè? dat is een traditie. Ja, daar ga je liever niet van afwijken. Nou, Japanners hebben zeg maar dan dit. Um, het is iets wat niet rationeel is, nogmaals niet economisch is. Um, en er is inderdaad een lobby, een hele sterke lobby. En dat heb je overigens ook bij andere soorten van lobby. die is een hele sterke landbouwlobby. Op zich is die landbouw in Japan helemaal niet zo, zo, zo groot. Maar er zijn een aantal um, pressure groepen die, uh, die, ja, die een grote stem hebben in, uh, in het beleid van de Japanse overheid. Ja. En deze mensen hebben een grote mond gewoon. Ja, want men eet het dus niet massaal. Want dat dachten we aanvankelijk allemaal in het Westen. Van, oh, ze eten het ook allemaal uh, bijna elke avond voor het slapen gaan even een stukje walvis. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, absoluut niet zo. Kijk, er is, um, in Japan is er heel veel walvis gegeten onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er geen eiwitten en uh, toen, was het, toen was er zeg maar weinig voedselvoorziening. Toen heeft uh, walvisvlees heeft een, belangrijk element, uh, is een belangrijk element geweest in de voedselvoorziening. Ja, maar toen moesten wij ook allemaal levertraaien, ja, dat absoluut. doet ook niemand meer. Ja, absoluut. Hè? Dus op zich, um, het is, uh, je kan zeg maar, wel in, in specifieke restaurants uh, kan je wat walvisvlees krijgen. Um, het is ook wel iets misschien voor liefhebbers, maar het is daarnaast ook nog eens een keer heel ongezond vlees, hè? want een walvis is in wezen een soort... Uh, vuilnisvat van alles wat er in de oceaan is. Dus, Ik wil het niet weten ook. Ja, dat is ook zo. Dus allerlei dioxines enzovoorts... die krijg je ook daarmee naar binnen. Dus nogmaals, op Na, rationele gronden okay. ga je dat niet eten. Maar nou, nou, nou is het allemaal op Nederland. Is dat gewoon omdat de she in Nederland geregistreerd zijn? Of, of spelen wij een speciale rol? Verdenken ze ons van uh, anti-wolfis-lobbyisme? Nou, het zijn volgens mij twee landen met name. Het is Nederland en Australië. Hetzelfde geldt voor Australië. Ook een aantal van die schepen zijn geregistreerd in Australië. Het is volgens mij tussen het Nederlands en Japanse verhoudingen echt een hoofdpijndossier. Want al die verhoudingen zijn op zich allemaal goed tussen die landen. Alleen die walvis is nou iets wat er voortdurend doorheen speelt. Ja. En, maar nogmaals, ja, voor Nederland en Australië is dat inderdaad een probleem. Precies, en wij moeten op het matje komen, meneer Bolein. Dank, dank u wel voor uw uitleg. Straks trouwens bij de Tros nog veel meer over het onderwerp. In de Tros Nieuws Show hebben ze het trouwens ook over energiedrankjes. Ik zag Peter en Michael met zo'n drankje rondlopen. En ze hebben het over de stelling... Schaf de provincies maar af. Dat allemaal zo. Veel plezier vandaag. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen...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 Protesten in Libië hebben volgens mensenrechtenorganisaties in totaal een zeker 80 mensen het leven gekost. Alleen al in één ziekenhuis in Benghazi zouden 35 lichamen zijn binnengebracht. De demonstraties duren nu al drie dagen en zijn gericht tegen de Libische leider Gaddafi, die inmiddels 41 jaar aan de macht is. Voor het eerst is er ook geprotesteerd in Kuwait. Zo'n duizend immigranten zijn de straat opgegaan en eisten meer rechten. De politie zette onder meer waterkanonnen in. Minister Opstelte wijst het idee van PVV-leider Wilders resoluut af... om rechters telkens maar voor een beperkte periode te benoemen. Wilders wil dat getoetst wordt of rechters wel streng genoeg straffen. Gelukkig leven we in een land met scheiding der machten, zegt Opstelte... en daar horen onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. En in Vietnam zijn de bemanningsleden en de eigenaar gearresteerd... van een toeristenschip dat donderdag zonk. Elf westerse toeristen en een gids die lagen te slapen, verdronken... Het schip lag s'nachts voor anker in een baai in het noorden van Vietnam. die populair is vanwege de rotsformaties die uit het water oprijzen. De bemanningsleden en enkele toeristen konden door schepen in de buurt worden gered. En dit is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. De komende paar dagen is het koud. en in het noorden is er zelfs kans op matige nachtvorst. Die kou die wordt aangevoerd door een oosten- tot zuidoostenwind... die van tijd tot tijd behoorlijk stevig is, waardoor het voor het gevoel nog iets kouder is. Pas in de loop van volgende week draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. Dan wordt het zachter, maar ook wisselvalliger. Vanochtend is het bewolkt en vrij koud. In het noorden vriest het ook licht. Vanmiddag wordt het daar ongeveer 2 graden. Vooral op de wadden is het koud door een stevige zuidoostenwind. In het zuiden loopt de temperatuur op naar 6 of 7 graden. En Aan het einde van de middag valt er in Zeeland lichte regen. De neerslag trekt vanavond en vannacht alleen over het zuidelijke helft van het land. Lokaal is er dan ook kans op sneeuw of natte sneeuw. In het noorden blijft het vanavond en vannacht droog. Morgen trekt de neerslag in het zuiden langzaam naar België weg. Er is morgen nog steeds veel bewolking, maar in het noorden is er kans op een enkele zonnige periode. Het wordt morgen wel opnieuw koud met 1 tot 4 graden. Zin in een goed boek?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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwe show. Het is bijna vier minuten over half negen. Dat gaan we doen om negen uur. Gaan we het hebben over de kwestie Camille Eurlings en de KLM? Ja, het heeft menig wenkbrauw doen. fronsen. is hier misschien sprake van belangenverstrengeling? Heeft u dit misschien al voorbereid toen u minister was? We gaan het vragen aan Hans van de Heuvel, bestuurskundige. En dan leben op. Werden. Dat is de titel van het boek van Walter Kool, zoon van Helmoet. Ja, het moet vreselijk geweest zijn om de zoon van Helmoet Kool te zijn, maar nu heeft hij een verzoenend boek geschreven. Daar gaan we het over hebben. Het derde onderwerp is Japan, die uh, opgehouden is met walvisvaarden, Tenminste voorlopig. Pavel Klinkhamers van Greenpeace praten, we, uh, praten ons bij daarover. En we hebben ook nog contact met Amanda Krabe. Die zit namelijk op dat schip, de Sea Shepherd. Het laatste onderwerp dat uur is een MRI-versneller... die tumoren kan opsporen en tegelijkertijd kan bestralen. Een werelduitvinding. En de grondlegger van het apparaat Jan Lagendijk komt hier. Om tien uur Maarten het Hart schreef... Een een hilarisch autobiografisch boek, dienstreizen van een thuisblijver. Arie Storm is onze sergeant Boeken. En de laatste gast, stottertherapeute Anita Jonk... over de vraag hoe waarheidsgetrouw de film The King's Speech is. Zometeen speciaal voor mijn taxichauffeur de gevaren van energy drinks. Wat was er met die taxichauffeur? Nou, die had zo'n leeg blikje staan. Dus oh. zei ik dan, dan moet je zo meteen een kwart voor negen maar eens even luisteren. Ja, ik die drink ik vaak, ja. Maar goed, eerst, hoera, we mogen weer stemmen. Precies, want in de provincie breken ze zich al maandenlang het hoofd... hoe ze in hemelsnaam te kiezen op woensdag 2 maart naar de stembus zullen krijgen. Uh, dat zal nog bepaald niet meevallen, want ook deze keer wordt er rekening gehouden met een behoorlijk lage opkomst. En ook nu weer klinkt in de aanloop naar de verkiezingen de roep om het provinciebestuur radicaal te veranderen of zelfs maar helemaal eigenlijk op te heffen. Een fanatiek aanhanger van die laatste gedachte is Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is onze gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik hoorde gisteren mevrouw Pijs nog uit Zeeland. Ja. Die, die, die was kennelijk verkozen tot de enige uh, uh, commissaris van de Koningin... die mensen kende, want de rest had... Uh, had Zat 30 kende. procent, geloof ik. Nee, ja. nee, nee. In haar, in haar eigen provincie wist 90 procent. Okay. Dus, dus dat was nog wel iets. Ja. Maar die, die, heeft bijna, tenminste, die heeft nog proberen uit te leggen wat ja. er aan de hand was... Ja. en waarom het uh, toe doet, de ja. provincie. Maar zegt u het is, doet die er toe? Voor mij niet. Ik, en volgens een heleboel anderen ook niet. Als je naar ministers kijkt. Minister Donner die zegt van nou provincies mm -hmm. hebben in het sociaal domein op het gebied van welzijn niks mm -hmm. te zoeken. Mm -hmm. Jeugdzorg ja. moet maar naar de gemeente zegt een andere minister. Uh, natuurbeheer zegt staatssecretaris Bleker. Provincies moeten daar niet aan beginnen in mm -hmm. deze tijden van de economische crisis. Nee. Dus ja, Ik herinner me nog een onderzoek volgens mij een jaar of drie vier geleden onder statenleden en ook gedeputeerden. Mm -hmm. Waar een meerderheid ook zei heeft die provincie maar op. Ja, dat was mijn eigen onderzoek. oh dat was uw onderzoek? Dat was mij. Nee. Ja, kijk. Ja, dat, dat doen we één keer in de vier jaar. Ik hoop oh. dat ik het voor volgende week nog weer klaar krijg. Maar ik weet het nog niet zeker. Ja. Maar inderdaad, een heel boel van die provinciale bestuurders komen... ook niet uit de eigen provincie. Het zijn voor mensen die van buiten de provincie komen. Het zijn Ho. mensen die hoog opgeleid zijn. En die een mooie baan hebben in die provincie. Maar die eigenlijk zich helemaal niet identificeren met die provincie. Als ja. wij ook vragen, van waar identificeer je je nou als eerste mee? Ja, met de gemeente waar ik woon. En dan als Nederlander. Ja. En dan komt op de derde plaats komt die provincie. Nou, dat schijnt niet voor uh, alle provincies hetzelfde te zijn. Met name mensen die in Friesland wonen identificeren zich wel degelijk met de uh, provincie. Ja, Groningen ook. Maar ga, ik geloof dat het bij Zuid- en Noord-Holland bijvoorbeeld alweer een stuk minder is. Weet u wat er is vorig jaar heeft het CDA een actie gestart. Friesland moet blijven. En daar hebben ze ook een website op www.frieslandmoetblijven.nl mm. En daar kon je steun betuigen. Want er was toen heel erg discussie over... moeten de provincies blijven bestaan. Mm. Nu, een jaar later, zijn er 700 mensen die dat hebben ondertekend. Echt waar? Van de 600.000 Friese die er zijn. Dan kan je in ieder geval een barbecue organiseren. Dan kan je wel een barbecue organiseren, maar echt veel is het toch niet. Nee. Maar zit dat idee van provincie niet heel ook diep in onze uh, historie? Dat zit heel diep in onze historie. En is dat, dan, is dat dan niks waard? Maar als je tegenwoordig vraagt van... Ben jij een Noord-Hollander? Nee. Ben jij een Gelderlander? Nee, natuurlijk niet. Je maar Limburg. Je, je bent een West-Fries. Of je bent iemand uit het Gooi. Nou, maar Limburger is Limburgers, Limburgers, inderdaad. Limburg is de enige provincie waar je kunt zeggen... daar is eerst een echte provinciale Identiteit van ik ben een Limburg. En in Groningen en Friesland is dat ook nog wel wat sterker volgens ik mij. Ik kom zelf uit Friesland. Ja, u bent en daar, daar heb je stadsvriesen, ja. kleivriesen, woudvriezen. Dat zijn echt dat zijn drie hele verschillende type mensen en die, en die, die, die, die hebben ook helemaal niks met elkaar te maken. Wat, wat, is, wat, wat is dan eigenlijk het nutteloze werk dat die provincies doen? Die zijn op natuurbeheer zijn die dus bezig, op infrastructuur, op woningbouw, op water. Maar wat ze dan doen is toezicht houden, plannen schrijven regisseren wat ze zelf zeggen, praten met andere besturen, hmm. dat doen ze. Maar ze zijn in sommige procedures toch ook wel redelijk leidend en bepalend. Ja, als je er niet mee is, moet je uiteindelijk naar een bestuursrechter of zoiets. Nee, ze zijn vooral uh, geldschieters. Ze subsidiëren. Hmm. Ze geven geld aan gemeenten. Maar ja, dat kan het Rijk doen. natuurlijk ook doen. En dat kan het Rijk net zo goed doen. Ja. Maar goed, ik zei net even, het zit al heel lang in onze, in onze beleving. Dus wanneer zijn die eigenlijk ontstaan? Weet u daar eh, nou, iets van? Nou, het graafschap uh, Holland mm -hmm. eh, was er natuurlijk. Je had het uh, hertogdom Gelre had je in de 14e eeuw... Mm -hmm. En dat werd toen een hertogdom. daar waren ze heel trots op. Want dan mocht uh, de hertog die mocht de kleren van de keizer aandoen. En die oh. mocht voor de keizer aanlopen. Uh, met een uh, kroon en uh, de appel. Dat was en, wel belangrijk. Hartstikke ja. belangrijk. Het, nou, het gaf iets aan van vertrouwen dat de keizer had in de hertog. Ja. En nou, daar is Gelderland had natuurlijk heel lang trots op geweest. En die mochten jarenlang, of eeuwenlang zelfs, als eerste hun handtekening onder allerlei verdragen zetten van allerlei provincies. Ja. En dat was hartstikke leuk. Maar in de loop van de tijd zie je ja. dat die provincie steeds minder belangrijk is geworden. En dat is vooral onder Torbekke. Hij wordt tegenwoordig gebruikt als de voorvechter ja. van de provincie. Mm -hmm. Maar het was echt iemand die zei van provincies, hou je koest. Jullie zo? moeten gewoon doen wat wij zeggen. Je krijgt geen taken meer. Een paar technische taken nog op het gebied van planning. En uh, technische dingen. Maar politiek moeten jullie hier overal buiten houden. Hij bedacht ook de Tweede Kamer. Zal ik een citaat van Torbekker? Nou, heel graag. Ja, een beetje was, geschiedenis een beetje is uh, leuk. Ja. Mijn heren, zei Torbekker, want er waren toen nog geen dames ja. natuurlijk. Hè? Nee. Nee. Wanneer wij slechts een Fries, een Gronings en een Limburgs Nederlandschap kennen... inderdaad, ik geloof dat wij dan kunnen zeggen dat er geen nationaal eigen bij ons bestaat. En ook indien de staten, de provinciale staten, weigeren om de de provincie opgelegde uitgaven op de begroting te brengen. Dan geschiet ze ook gewoon door ons als staat. Kijk. Oftewel, jullie moeten je gewoon koest houden. Ah. U, maar waarom uh, bent u toch ieder vier jaar met zo'n kruistocht tegen die provincies bezig? Want nee, het is... geen, nee, het is geen kruistocht. Oh. Kijk, wat er gebeurt is natuurlijk... dat Je zit in de Radboud Universiteit Nijmegen. Ja. Daar word je gevraagd door de regionale omroep. Omroep Gelderland, de, de Gelderlanden. Van gewoon weer eens naar die verkiezingsprogramma's kijken. Of weer eens met ons meedenken over wat dat nou is. U woont overigens niet in Gelderland? Ik woon niet nee. in Gelderland, nee, ik woon in Noord-Holland. Maar mm -hmm. <laughs> ja, goed, gaat er U wordt nog dus helemaal niet Gelderland. Ga je, ga je, ja. Ja. En, en dat doe je dan, dan help je ze mee en je geeft ze wat informatie. Je komt af en toe daar, word je ook gevraagd voor een interview. En dan zegt de universiteit: dan kunnen we misschien een nieuwsbericht maken dat is misschien goed voor de publiciteit, dan doe je dat. En, nou, en daar reageren jullie. Ja, zo werkt het. Het is niet ik die een kruistocht begint. Het is gewoon iemand die... Ja, Tot, het maatschapp, maatschappelijke functie heeft, ook behalve... dat je in je ivoren toren zit van de wetenschap... Ja. dat je ook zegt van, nou, ik wil ook nog iets doen... voor die samenleving. Maar, maar het, het, het verbaast me buitengewoon, dat wij bijvoorbeeld reageren. Het verbaast me buitengewoon. Echt waar? Want u denkt, het gaat nergens over... ik bedoel, wat is het voor flauwekul? Ik denk dat om half negen mensen horen van... het gaat over provincies en dan schakelen ze over op Radio 2. Oké. Okay. Hey, heeft u misschien leuke recepten of zoiets bij u, of uh, iets anders waar we de tijd mee kunnen vullen? Nee, nee, ja, nee waar u het maar over wil hebben. Oké, okay, nou dan toch nog even één vraag. Moet u luisteren. Uh, dan blijft het raar dat het 160 jaar verder... nadat uh, er allerlei uh, vernieuwingen zijn geweest... dat die provincie nog steeds bestaat. Er is een bestuurskundige wet... die zegt dat als het doel van de organisatie verdwijnt dat dan het doel van die organisatie wordt om zelf voor te blijven bestaan. Oh. Dat wordt dan het Zoals Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Rijkswaterstaat wil ik dat niet van zeggen. Maar van de provincies wil ik het dus wel zeggen. Mm. Maar u zei net van de mensen hebben er geen ja. belangstelling meer voor. Maar mag ik dan u toch even wijzen op een uh, enquête... die is uh, gehouden door NIP, TNS NIPO in opdracht van Binnenlands Bestuur... Ja. Uh, waaruit blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders... namelijk 73% vindt dat de provincie moet blijven bestaan. Ja, er is een, Nederland is een conservatief land. Laat nou, dat helder zijn. En wat is, dat blijft. En ik vraag al jaren, wat voor taken zou de provincie moeten hebben? Nou, dat zijn de taken die ze hebben. Dat vraag ik dan aan die provinciale bestuurders. En dat is er gewoon, wat, wat is, dat wil je graag houden. En je wilt niet gra Verandering is bedreigend, dat, dat, dat verandert je positie dat, dat kan veranderingen brengen in, in, in je belang. Nou, dat weet ik niet. Mensen veranderen heel, heel snel in, bijvoorbeeld in de manier waarop ze communiceren tegenwoordig. Dat is dan opeens weer niet bedreigend. Dus ja, ik weet niet of het is. Ik denk dat de manier waarop een aantal mensen tegenwoordig communiceert... vooral in de politiek... dat dat voor een aantal anderen heel erg bedreigend is. Mm. Namelijk die waar het over gaat. En als die al die ruige taal, die straattaal horen... dan denken ze van, wat moet ik... Nou is er ook een plan om uh, de vergevorderde plannen eigenlijk al om provincies te laten fuseren. Hè? De drie noordelijke provincies, maar ook Gelderland en Overijssel. En uh, bijvoorbeeld ook Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Ja. Dat zou dan uh, net zo, of uh, wel zo efficiënt werken. Zou je ja. dat een goede tussenoplossing vinden? Het is een goede tussenstap. Ja. ja. Nou, en, maar het even. heeft ook zijn nadelen hoor. Want mm -hmm. Veranderingen leiden vaak tot conflicten. En het is beter in één keer een radicale verandering te doen... dan hele kleine stapjes wat dat betreft. Hoe lang zou het duren als je die provincies nu gewoon af zou schaffen? Hoe lang zou het duren totdat de zaak weer normaal is? Is dat binnen drie, vier maanden geregeld? Waarschijnlijk niet, hè? Nee, dat kost je wel een paar jaar om dat goed te regelen. En wat, maar wat is is het is ook niet regelen? zo dat het onmogelijk is. Wat, wat tegenwoordig ook gezegd wordt is... provincies zijn beschermd in de grondwet. Maar dat is helemaal niet zo. Wat in de grondwet staat, feitelijk... bij wet kunnen provincies worden opgeheven en ingesteld. En daar is dus geen grondwetswijziging voor nodig... maar oh. er worden allemaal mythes omheen gebouwd... om het maar heel lang te laten duren. Maar wat, en, wat zou je allemaal op moeten lossen... als je nu die provincies zou schaffen? Je moet het verdelen onder het Rijk en de gemeente, die taken. Je moet een oplossing vinden voor de mensen die bij de provincie werken. Die moeten ofwel bij de gemeente of bij het Rijk gaan werken. Je moet de bestuurslaag opheffen... Ja. Maar mensen voelen zich betrokken bij hun omgeving... bijvoorbeeld bij gemeentelijke herindeling of zo. Zijn ze toch blij dat ze daarover kunnen ruzigen of kunnen praten... met een soort van provinciale vertegenwoordiger... in plaats van dat ze naar Den Haag moeten... naar een man die het helemaal niks kan schelen... Joh, die waardeloze gemeente daar ergens achter in maar de ik provincie. Heb nog, ik, ik heb nog nooit een burger van een gemeente inspraak horen krijgen. Ja, wel inspraak, maar geen beslissings... Bevoegdheid over een herindeling. Het is een soort gedwongen huwelijk, waar oh. we zo tegen zijn in Nederland. Maar bij gemeentes is dat zo. Dat wordt gewoon van bovenaf ja, wij... opgelegd. Jullie gaan nu samen. Ja, maar goed, in ieder geval, die burger in dat soort gemeentes... vindt het prettig als hij op een soort van regionaal niveau... in ieder geval nog kan praten over die sentimenten... die horen bij die plek waar hij woont. En is bang dat dat natuurlijk afgepakt wordt. Die... Als je met een meneer uit Den Haag moet gaan praten. Ja, maar weet je wat het is? Bij gemeentes is dat dan opgeschaald, hè? Dat wat grotere gemeentes door die herden. Oh. Maar die provincies zijn sinds jaren en dag... zijn die hetzelfde niveau, zijn op hetzelfde niveau gebleven. Noord-Holland is Noord-Holland. Utrecht is Utrecht. Friesland is Friesland. En dat is nooit opgeschaald. Ja, wat zou dat dan opschalen? Uh, wat opschalen zou dat betekent? Dat betekent dat je meerwaarde zou kunnen hebben. Dat je inderdaad op het natuurbeheer... dat je bijvoorbeeld de hele duinerij... onder één beheer zou hebben. Of dat je de hele Veluwe op één, onder één beheer zou hebben. Maar dat is dus zo. Je, dat je een hele stroom van een rivier als de Rijn... dat je die onder één beheer zou kunnen krijgen. Maar nu is dat verdeeld onder allerlei provincies. En ja, dat is niet echt bevorderlijk voor de effectiviteit. En zeker is het niet efficiënt. En Dan hebben we nog de Eerste Kamer. Hè? Want u weet, de Eerste Kamer wordt natuurlijk gekozen... via die uh, provinciale staten. Uh, ja, moet de Eerste vergeten. Kamer dan ook... Ja. <laughs> nee, maar goed. De campagne is nu in volle gang. Hè? Je hebt, li je hebt de li de li de lijsttrekkersdebatten. Je hebt ja. tegenwoordig ook lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Volgens en die gaan overal een over, behalve over, of... over de provincie. Ja. Maar hoe moet dan die Eerste Kamer gekozen worden? Of moeten we die meteen nog maar even weggeven? De Eerste hergooien? Kamer kan ook heel goed door de gemeenteraden worden gekozen. Als je dan toch indirecte verkiezingen wil. En wat tegenwoordig gezegd wordt: ja, ja, het is zo belangrijk, die provinciale verkiezingen. Want het lot van het kabinet hangt er vanaf. Als die in de Eerste Kamer geen meerderheid mm -hmm. is, dan ja. is dat gevaarlijk voor het kabinet Rutte. Nou. Ik denk, maar daar is de Eerste Kamer helemaal niet voor. De Eerste Kamer is ervoor op vanuit een goede kennis. Te beoordelen of wetten inderdaad niet tegenstrijdig zijn... of strijdig zijn met de grondwet... of dus dat er echt dat grote eerste... fouten zijn. Dat... En dan... Het is niet de taak van de Eerste Kamer... om een kabinet naar huis te sturen. U vindt dat die Eerste Kamer wel moet blijven, dus? Ik vind die Eerste Kamer vind ik een belangrijke functie. In het buitenland hebben dat soort kamers. Senaat mm -hmm. hebben vaak nog veel meer functies. Die benoemen bijvoorbeeld ook de rechters mm -hmm. in het buitenland. In Nederland heeft die Eerste Kamer minimale functie. Dus om nou te zeggen dat... het pro dat Provinciale statenverkiezingen voor de Eerste Kamer belangrijk zijn? Nee, niet echt. Tot slot, meneer De Vries, doet u eens een stemadvies? Niet. niet. Ga eens niet stemmen. Helemaal niet. Helemaal niet. Laat je niet meer gewoon bedotten om te gaan stemmen voor een bestuurslaag die je al lang achterhaalt. En zet de radio en de televisie af op het moment dat het daarover gaat? Nee, wat u, dus mij... u nu af. Nee, u wilt mij wel horen, natuurlijk. Oh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nou, u hoorde Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde dus... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een uitgesproken mening, zoals u heeft gehoord... over de provinciale staten. Inclusief die verkiezingen afschaffen, zegt hij. Want die provincies doen niks nuttigs. Nou, ik krijg nog, voor het geval u niet helemaal begrepen heeft... waar dit over gegaan is, Kamer Breed komt vandaag uit de provincie Friesland. Tussen 11 en 12 zijn wij weer uw diner. Red Bull geeft je vleugels, maar ook een verhoogde kans op diabetes, vetzucht, een slecht gebit en psychische problemen. Dat is de conclusie die de Universiteit van Miami deze week trok. De uitkomsten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het medisch tijdschrift Pediatrics. Over het gevaar van en de waarheid over energiedrankjes gaan we praten met Rola van Leeuwen. Hij is toxicoloog voedselveiligheid bij het RIVM en ook nog eens hoogleraar voedingstoxicologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had het net over mijn jeugdige taxichauffeur. Die zei, ja, ik drink heel vaak van die blikjes. Ja. Een blikje in de auto. Ik zei, nou, ah, dan moet je even luisteren om kwart voor negen. Moeten, we, moeten, moeten hij daarmee stoppen? Nou, dat denk ik niet. Um, u heeft het over een onderzoek van de Universiteit van Miami. Ja? Maar... bestaat dat niet? Nou, het is eigenlijk geen onderzoek. Oh. Ja, ze hebben heel leuk alle literatuur die er is bij elkaar geschreven. Ja, zo is een uh, onderzoek wel vaker, hoor. Ja, dat is geen echt onderzoek dan. Dat is dan wat wij een evaluatie noemen. Ik, ja. ik verwacht dan wat nieuws in, in zo'n onderzoek. U heeft onderzoek toch zelf te... ook een onderzoek gedaan, daarnaar? Nee. Oh. Nee, dat noemen wij bewust geen onderzoek. Oh, okay. nee. Als wij, ik heb u anders wel eens op de televisie dit soort dingen horen Ja, yeah, maar dan zeg ik niet dat ik onderzoek naar gedaan heb. Oh, okay. Kijk, daar maken wij een klein onderscheid tussen. Maar nee, dit is, dit is een, een, een evaluatie van alle gegevens die okay. er zijn. Maar goed, maar dan nog. Uh, laten we tot de kern komen. Welke stoffen zitten er in Red Bull en allerlei afgeleide drankjes die slecht voor je zijn? Nou, wat, wat er in, in dit soort energiedrankjes zit, is met name cafeïne. Dat is degene waar, uh, waar het meestal over gaat zit ook in koffie. Uh, taurine en, en glucuronolacton. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste chemische componenten van, uh, van deze de energiedrankjes. Hm? Wat is taurine? taurine? is een stof die hebben we eigenlijk in ons eigen lichaam... en die speelt een rol bij, bij ons uh, centraal zenuwstelsel, dus He. bij de prikkelgeleiding. Heet het daar een Red Bull? Uh, waarom het eigenlijk Red Bull heet, weet ik niet. Maar ja, Red Bull en is de Vleugels, dat is en... de bekende kreet. Maar, ja, maar ja, Bull een... is toch een stier? En Taurus is ook een stier? Ja, het zou kunnen dat ze vanwege die taurine de stier uh, erin hebben. Ja. Ik verzin het maar ja, zo. Ja. Maar goed, die, die, die, die, die stoffen zitten die ook in ander voedsel. Ja, koffie zit in koffie. Dat taurine zit dat ook in andere stoffen? Nou, taurine zou je in een hele kleine hoeveelheden... gewoon met je normale dieet binnen kunnen krijgen. Want het zit in alle, alle beesten die wij ook consumeren. Want wij hebben het zelf ook. En glucuronolacton is eigenlijk een afbruikproduct... van onze normale stofwisseling. Dus dat zijn twee producten die in principe in ons eigen lichaam zitten. Alleen zit er veel meer in dat blikje natuurlijk... dan wat je normaal niet er binnen krijgt. Ja, en is dat gevaarlijk? Nou ja, daar, dat is een beetje lastig. Um, want alle onderzoeken die gedaan zijn... en daar heb ik over echt experimentele onderzoeken... Die, die pakken dan de stofjes individueel. En daar wordt dan weer naar gekeken van wat doet een taurine zelf... wat doet een glucoronolacton zelf, wat doet een cafeïne zelf. En er is maar heel weinig onderzoek waarbij gekeken is... naar combinaties van, uh, van dit soort stoffen. En zeker in enorme hoeveelheden hoor. Uh, ja, en dat, dat, dat zou een beetje een, een probleem kunnen zijn, uh, omdat je toch hier voortdurend met, met die drie stoffen gezamenlijk in zo'n energiedrankje geconfronteerd wordt. Ik begreep dat het in Uruguay en tot voor kort in Frankrijk, Denemarken en Noorwegen verboden was. Ja, nou, het is in, in Denemarken wel, is het, ja. denk ik, ja, is het nog steeds verboden. In Frankrijk was het in zoverre verboden dat het niet via de supermarkt verkocht mocht worden omdat ze vonden dat het daar onder de, de medicijnenrichtlijn viel. Dus daar kon je het in de supermarkt niet krijgen. Uh, daar hebben ze dat verbod moeten intrekken op last van de Europese Commissie. Want die oh. zei, zolang wij niet zeggen dat het allemaal heel erg gevaarlijk is... kunnen jullie het niet verbieden. Ja, maar ga, gaan mensen er raar van doen, van dit soort combinaties? Uh, nou, dat hangt er vanaf hoeveel je tot je neemt. Oh. Dat is hetzelfde eigenlijk van uh, de, wanneer ga ik raar doen... na één borrel of na twee of na tien. En dat is met, met deze blikjes eigenlijk ook het geval. Er zijn voldoende mensen die af en toe inderdaad uh, zo'n blikje... energiedrank... Het glazuurknaalt knalt kom. van je tanden. ...maar dat is het dan ook? Nou ja, natuurlijk, er zijn erbij, die staan stijf van de suikers. En dat is dan ook de link die u legde naar diabetes. Je krijgt het er niet van, maar mensen die aan diabetes lijden... ...die kunnen beter dus een zogenaamde light energiedrank nemen... ...als ze het nou toch doen. Nou ja, laten we eens even luisteren naar een aantal middelbare scholieren... ...die dus die drankjes drinken. Uh, nou, ik heb er twee gehad net. Uh, het is lekker goedkoop en uh, ja, psychisch uh, tussen je oren, dan denk je dan, uh, ja, ik ben uh, wakker. Drie tot vier op een dag. Op een gegeven moment dan heb je echt het gevoel dat je het nodig hebt. En uh, dat je dan ook echt gewoon om energie te hebben, soms om energie te krijgen, heb je het ook echt gewoon voor je gevoel nodig om uh, de dag door te komen. Een mij die zegt dat hij dit soms wel twintig op een dag kan drinken. Dat is wel heel veel. En ja, hoe die is die persoon dan? Nou, uh, vreselijk irritant en hij stuitend op de kamer. Klopt dat een beetje? Van die hypertypes uh, uh, uh, door zo'n drankje? Ja, dat, dat kan. Uh, en dat komt denk ik met name dan door de cafeïne die erin zit... en door de hoeveelheid die je drinkt. En het feit dat sommige mensen voor cafeïne veel gevoeliger zijn dan anderen. Hm. Kijk, er zijn mensen die s'avonds rustig een kopje koffie kunnen nemen... en dan naar bed gaan en uh, heerlijk uh, s'nachts liggen te soezen. Er zijn ook mensen die s'avonds echt het kopje koffie moeten laten staan. Want die blijven, omdat ze daardoor geactiveerd zijn, ja. de halve nacht wakker. Dus dat cafeïne is inderdaad een stof die jou activeert. En daar helpt dan dat taurine een beetje aan bij. Ja. He, want je blijft wat alerter, je, je blijft uh, wat, wat actiever... Maar het hangt er dus heel sterk vanaf hoeveel je daarvan uh, van tot je neemt. Nou ja, Ik begreep dat het gevaarlijk is bijvoorbeeld tijdens het sporten. Het kan gevaarlijk nou, zijn. Dat is, er zijn aanwijzingen dat mensen die, die wat veel van, van dit soort energiedrank gedronken hebben... en dan of vreselijk veel gaan drinken uh, en dan dan vreselijk actief worden... omdat ze de dancing in gaan... of mensen die dit soort drankjes gedronken hebben... en dan ineens ongelooflijk actief gaan worden... Uh, daar problemen mee krijgen. En er zijn aanwijzingen dat er ook, ook uh, echt sterfgevallen bij gevallen zijn. Nou ja, de, in dat onderzoek uh, wordt wel een, uh, een link gelegd... Hè, tussen het overmatige gebruik van energiedrankjes en, uh, en, en bepaalde sterfgevallen... in combinatie met alcohol. Nou, de combinatie is alcohol is ook een hele bekende. Want, want je, je gaat op een gegeven moment door het drinken van die energiedrankjes... heb je het gevoel dat je de halve wereld nog aan kan. Ja? Dan heb je dus veel minder het idee van... oh jee, ik heb te veel gedronken. Ja. Uh, ik uh, kan mezelf niet meer beheersen. Oh. En dat is hetzelfde eigenlijk met, met verhoogde activiteit. Als jij die energiedrankjes drinkt... en je gaat daarna enorme sportactiviteiten doen... dan, dan ontken je eigenlijk de, de signalen die je normaliter van jouw lichaam krijgt... van wees voorzichtig. En dat kan, voor, dat kan met name voor mensen die mogelijk een potentieel hartprobleem hebben... Een, een groot risico zijn. Maar, maar jij het niet meer naar je lijf. Je kan dus in ieder geval constateren dat de claim die ze geven. namelijk dat je er echt extra energie van krijgt. dat dat wel een terechte claim is. Ja, het is ook geen claim die ze erop zetten. Uh, dat is, er, er is uh, binnen de Europese wetgeving. is er een formele richtlijn. om te kijken of claims toegekend moeten worden. Daar is, vallen die energiedrankjes helemaal niet onder. Oh. Dus het woord claim in deze. Uh, ze zeggen natuurlijk wel van. ik, uh, ik krijg er vleugels van. Ik, uh, je wordt er enige... Van, ja. Maar het is geen echte keiharde claim. Vindt u het lekker? Ik heb het nog nooit gedronken, nee? moet ik u eerlijk e zeggen. Echt niet? Nee? Ik vind het een heel smerige uh, smaak, maar goed. Uh, ja, nee, uh, ik heb het echt... Ik ben Krijgt al blij met mijn kopje koffie, koffie uh, ochtends ons nou, maar... Nog heel even, zouden er labels op moeten komen... om, om, om mensen te waarschuwen? Nou, daar is, uh, daar is al een tijdje sprake van. Er zijn ook lidstaten in Europa die daar keihard voor, uh, voor ja. knokken... en zeggen, van, daar moet een label op komen. Uh, er moet in zoverre, uh, sowieso nu al een label op staan... dat er veel cafeïne in zit. Want er is een wettelijke grens... Waar voor cafeïne in producten. En als je daarboven komt, dan moet er gewoon een label op staan van hoog cafeïne. Um, de andere labels die mensen ja. erop zouden willen hebben, is dat bijvoorbeeld zwangere vrouwen het niet zouden moeten drinken. Maar dat geldt ook voor, voor koffie. Ja, dus... um, kijk, als je gaat een label op gaat zetten dat je er actief voor wordt, ja, ja dat die, die doelgroep ja. wil dat <laughs> wel precies hebben. Oké, okay, dus daar zitten ook allerlei haken en ogen aan. Maar goed, om er alert op te zijn. Hartelijk dank. Roland van Leeuwen, toxicoloog, voedselveiligheid. Voedselveiligheid. Het ging dus over het gevaar van energiedrankjes. Tot zometeen. Hallo! Hallo! Goedemiddag vogels! Deze week nemen we afscheid van Lisa Wade. Hey. Voor de allerlaatste keer hoort u haar in vroege vogels. Maar, wees niet bang of treurig, we gaan als vrienden uit elkaar. Ik ben net zo'n vroege vogel als jullie, dat zal ik ook altijd blijven. En natuurlijk hebben we verder veel flora en fauna in de uitzending. Vergeten groenten. Nog een los, het vrij. Een fenolijn vol met lente. En schwarzwalderfuchs. Een heel bijzonder paardenras is dat. En op verzoek van veel luisteraars is het paard nu ook kanshebber in onze verkiezing. Rotbeesten.nl Luister morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1.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 Dit is Radio 1.